Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Nederland is iemand overleden na een prik met AstraZeneca. Of het ook door het vaccin komt, weten we niet. De vrouw kreeg binnen een paar dagen na haar coronaprik last van een longembolie. Daarbij sluit een bloedprop een belangrijke ader af. Een combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Die combi is zeldzaam. Er zijn in Nederland vijf gevallen bekend waar iemand er last van kreeg na een prik. Eerder werd het vaccineren met AstraZeneca om dezelfde reden al stilgelegd. dat nu weer gebeurt, weten we nog niet. Als je corona hebt gehad, kun je gevaccineerd worden met maar één prik. Dus gaat de GGD bij het maken van afspraken vragen... of je in het halfjaar ervoor positief getest bent. Mensen die corona hebben gehad en al één keer geprikt zijn... kunnen hun tweede afspraak afzeggen. Corendon stopt met reizen naar Curaçao. Het aantal besmettingen op het eiland neemt snel toe... Dus riep Nederland vakantiegangers en stagiairs al op om naar huis te komen. Mensen die nog een vakantietripje gepland hadden met Corendon... krijgen hun geld terug en ze bieden voorlopig ook geen nieuwe vakanties aan. Het is vandaag Goede Vrijdag. En dat proberen veel mensen over de hele wereld te vieren... met of zonder coronamaatregelen. In Australië bijvoorbeeld. Daar zijn de besmettingen redelijk onder controle en kunnen mensen naar de kerk. It's that we can ook in Nederland gebeurt er het een en ander, hier wel corona-proof. In een kerk in Amsterdam wordt bijvoorbeeld een klein, door een klein groepje de Matthäus Passion gezongen. Mensen thuis kunnen zelf ook meegalmen bij deze Zoom Zing mee. Er is de afgelopen dagen hard geoefend, zegt de dirigent. Zingen is natuurlijk gewoon heel erg gezond voor mensen. En ik, ik zing met ze in en ja, het opent toch uh, hart. Ik, ik zag heel, steeds veel op repetities mensen heel blij worden van... Van het oefenen. Ja, dat oefenen zit er nu op. Over een half uurtje is de uitvoering en je kunt meekijken op passieprojecten.nl. Heb ik het weer nog voor je? Een droge dag vandaag, maar het blijft bewolkt. Behalve in het zuiden, het is 9 graden. Dit weekend droog, af en toe zon en 9 tot 12 graden. Zie verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een gekantelde vrachtwagen is de N502 Burgerbrug en Helder in beide richtingen dicht tussen Callensoog en Juliana Dorp.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 U bent uh, bij uh, Lunchroom. Morgen is het weekend. En we zitten hier met uh, Pim Groof en uh, Gerard Kuiper. Gerard Kuiper is oud-politieagent van de seniorenvereniging. Nou ja, wat doe je allemaal wel niet, Gerard? Ja. <laughs> ja, je dat in het teken van uh, doen, hè? Ja, ja, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoieren. Ja, heel goed. Dus, uh, en nog even zeggen dat hij onze gast is in zomer en hè? Ook nog, Pim ja, <laughs> je was uh, vanochtend een rondje op de motor aan het rijden. En wat voor motor heb je? Ik ben Harley Davidson. Harley Davidson, oh leuk. Ja, een van de zwaarste motoren die ze bestaan. En ja, aangezien ik dus uh, niet meer werkzaam ben, staat hij eigenlijk een beetje uh, in de garage, er, uh, doel. Ik ja. moet eigenlijk een doel hebben en dan komt hij er weer eens een keer uit. En een motorvereniging dan met z'n allen. Nou, ik heb een, uh, een paar jaar geleden wel een. Uh, was ik met een clubje hier in Zandvoort. Zandvoort dus ook. Ja, ja. En dan gingen we wel eens een uh, ritje maken. Maar ja, door omstandigheden. De een moest weer bijzonder werken, de andere was chic en, uh, en, en zo. Ja. En dan was het weer slecht weer. Nou, dus op een gegeven moment is dat clubje eens een beetje uit elkaar gevallen. Ja, Rij je lang motor? Ja, ja, ja, zeker al een jaar of veertig. Oh. oh, ja. Ben je nou ook politiemotoragent geweest dan? Ook, ook dat wel. Ja. Oh, vandaar. Ja. Daar is het een beetje vandaan gekomen. Ja, nou, daar, daar is het mee begonnen, ja. Daar is het mee begonnen, oké. Okay. Ja. Want uh, toen in de tijd dat ik uh, bij de politie kwam, toen kon je dus uh, ja, vrij goedkoop uh, aan een motorrijbewijs komen door, ja. uh, door je gewoon <laughs> op te geven. Ja, ja. En ja. zodoende ben ik in het bezit gekomen okay. van een uh, motorrijbewijs. Ja. Hoe ben je ertoe gekomen om politieagent te worden? Nou, dat uh, zal ik je vertellen. Dat kwam eigenlijk door uh, mijn opa. Mijn opa die wilde graag dolgraag uh, politieman worden. Maar die mocht niet van zijn vader en mo moeder. Oh. En uh, ja, ik ben uh, vernoemd naar mijn opa. Uh -huh. En dat verhaal kwam natuurlijk ook wel eens een keertje op tafel bij verjaardag. Hè, van dat hij uh, dus zei dat hij zo graag bij de politie had gewild uh, uh, vroeger. En uh, ja, ik wist op dat moment eigenlijk niet uh, wat ik zelf wilde worden. Toen dacht ik van, ja, laat ik het eens even proberen. Maar ja. Het lijkt me ook wel aan een mooie vak. Ja, nou ja, is het toch ja. Ja. ook. Het, het heeft zijn mooie kanten, het heeft zijn minder mooie, mooie kanten. kanten. Ja, ja net als alle beroepen denk ik hè. Dus nooit ja. spijt gehad? Nee, ik heb er nooit nee? spijt van gehad. Nee, okay. nee dat is mooi. Leuk om te horen. Ja. Ja. Overal gezeten. Ja? Door het okay. hele land of ook nog in het buitenland of zo? Nee, in, in, in Nederland. Maar ik ben begonnen op de politieschool in Bloemendaal. Ah, ja. Nou, die bestaat niet meer. Want die, die is ter ziele. En die uh, ja. is overgegaan naar uh, de grote politieschool in uh, Amsterdam. Ja, okay. Sloten weg. Ja. ja. En toen uh, ja, ik daar op school zat... Toen is het me tot uh, twee keer toe uh, niet uh, gelukt om uh, helaas het politiediploma te veroveren. Oh. Ik had wat moeite met een docent. Ah. En dat, uh, ja, dat is me niet in dank afgenomen, die uh, samenwerking. Dus ja, ik heb het gevoel dat hij me twee keer heeft laten zakken. Oké, okay, ja. ja. En daar waren ook bewijzen van, maar ja, ik heb het toch het onderspit moeten leggen. Ik was toen be bestemd voor Beverwijk. Maar goed, ik had toen al zoveel gekost natuurlijk, qua opleidingsgeld. Dat de, ja, de corruptie van Beverwijk, die heeft gezegd, ja, we stoppen ermee. Okay. Ondanks, ondanks ja? het feit dat ik nog drie maanden intern... Ben geweest bij een uh, adjudant van politie in Adenhout. Die wilde ja. me wel helpen met het uh, voorbereiden voor het examen. Maar ik kreeg nee. zulke moeilijke vragen meteen van uh, die man, dat ik. Uh, ik zat nee, er gewoon ja. dicht en ik kon gewoon ja. geen antwoord geven. Nee. Nou, dus nee. weer gezakt. Ah, en toen diegene van. Uh, die, die in uh, Adenhout dan, die was postcommandant in uh, Adenhout. En die ja. zei van. Uh, wil je hetzelfde beroep ongeveer gaan doen? Ik zeg, ja, het liefste wel. Maar ik moet nou in militaire dienst. Nou, hij zegt hij, dan zou ik, als ik jou was, zou ik me gaan solliciteren bij de mareche C. Ja, oh, dat is wel slim. En dan kun je eventueel vanaf de mareche je in bezit komen van eventueel een politie Ja. En dan neem ik je graag hier in adenauer bloemendaal aan. Oké, nou, dat is heel sterk. dat stond Een mooi carrièrepad, Ja, ja. Ja. Dus daar ben ik inderdaad bij de margecée gegaan. Oh. Dat is toen gelukt. En daar ben ik toen uh, ja, ben acht jaar uh, dan werkzaam geweest bij de Wat oh, ja? Dus je hebt ook verlengd je dienstplicht en zo. Ja, ja. ja, ja. ik zat ja. er voor zes jaar eigenlijk. En ik heb de eerste opleiding gedaan in een uh, Apeldoorn, de Willem-Driekerzenne. Oké. Okay. Nou ja, ja dat deed de, de, de, de, de ik heel fluitend, want ik had natuurlijk uh, wetskennis. Ja, dus ik hoefde alleen maar militaire oefeningen en zo uh, oh. mag ik uh, meedoen. Ja. Maar de rest, dat uh, ging uh, okay. vrij, uh, vrij soepel. Ja. Ja, ja. Ja. Ik ben toen de tijd ook uh, de eerste scherpschutter van Nederland uh, geworden. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft. Heb ja. Ja, je als in helemaal... actie moeten komen daarmee? Als scherpschutter? Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig nee. niet. Dat nee. Nee. echt. Uh. Nee. Ja, ik had toen wel uh, enorm veel mazzel. Ik werd toen wel uh, door iedereen gesteund. Want we wisten dat, uh, dat ik de eerste zou kunnen zijn worden in Nederland. Die dan uh, een scherpschutter achter zijn naam mocht hebben. Dus dat was wel eventjes een, een dingetje. Maar ja, toen ik op een gegeven moment examen moest doen. Heb ik op een gegeven moment een weigering gekregen. Dus mijn wapen ging niet af. Nou, officieel ben je dan uh, gezakt. Oh. Maar toen hebben ze ja, een ja. beetje... Uh, ja, ja. Door de vingers heen gekeken. Toen hebben ze gezegd: Nou, uh, herlaat maar en uh, we doen de oefening nog een keer. Oké. Okay. Ja, ah, toen ging het wel goed. <lacht> we hebben nooit de oorzaak gekregen, gezien uh, wat ja, er ja. dat kwam, maar. In ieder geval. Uh, dus zo'n wapen weigert. Ja. Dat, dat ligt dan toch aan de wapen, toch niet aan de scherpschutter? Of. of... Ja, niet, nee, goed <lacht> <lacht> niet goed schoongemaakt. Niet goed schoongemaakt. Ja, dat, dat, dat, we dat we hebben we naar gekeken, maar dat ja, leek helemaal de niet waar te zijn. Ja, ja. Het is ook door de wapenmeester is het helemaal niet. Ja, bij een onderzoek naar ja. voren gekomen, waar het aan heeft gelegen. Ah, oké. Okay. En uh, nou ja, toen heb ik de uh, opleiding daar gevolgd. En toen ben ik eerst een half jaar naar Soesdijk gegaan. Dus daar Dijk. heb ik op oh. de plank uh, gestaan ja. daar, voor het paleis. Oké. Okay. En ook bij de, bij de prinsjes. En ook nog bij het défilé en zo, toen de tijd? Ja, ja, ja Défilé. Ja. Oh, oh, leuk. Ja, dat kan me wel herinneren inderdaad. Dat ja. al die mensen langs dat bordes liepen en zo. Maar daar was ja, je ja, dus ja. ook bij. Ja, dat was druk hoor. Leuk. En ja, als onderdeel was uh, postprinsjes. En dan moest je dus, uh, die Prins. prinsjes moest je bewaken. Dus ja? als ze ja. naar buiten kwamen moest je achterza achterzaam. GELACH <laughs> <laughs> Dus ik ken al wel een paar verhalen van uh, onze o, koning. Nou, uh, uh, ga maar los. Maar ik dat, dat is toch normaal. Als je kind bent en je zeker in zo'n beschermde situatie... je gaat toch kijken of je die gaststaf kunt afschudden. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk de sport. Ja. En er uh, was Willem-Alexander, die was daar een meester in. Ja, toch wel, ja. Ja, en, uh, in, zich verstoppen in de struiken en in plotseling tevoorschijn komen. <laughs> maar dan proberen je, je wapen af te pakken. Oh ja. Dat soort uh, streken had hij. ja. Toen al, ja. Was wel een was wel een leuke, uh, leuke tijd daar. Ja, ja nou, dat ik kan me voorstellen. Ja. ja, Onbezorgd denk ik ook, ja. Ja, maar het is alleen nog een beetje saai werk natuurlijk. Dat, uh, ja, op ja. de plank, want je was een uur op, uur af. Oh, oké. Okay. Nou dat ja, dat nou, raar, had je dus uh, acht ja. uur diensten, dus daarvan stond je dus vier uur op de plank. Ja, op de plank. Nou ja, vier ja. uur gewoon heel stijf. Nee, je mag wel een nou, beetje je mag, uh, je mag lopen, hè? Je mag lopen? Ja. ja. Je, hebt, je hebt twee ingangen. Mm -hmm. En uh, de ene ingang, daar staat een uh, margisee op de post. En die heeft een bel. En als hij dan drukt, dan weet de andere van... We gaan uh, even lopen. Ah, Oké. Okay. Nou, en dan ga je twee passen. En uh, doe je dan naar voren. Je draait je eigen kwartslag om. Naar elkaar toe. En dan doe je tien passen naar voren. En dan maak je een draai. En dan ga je weer terug. Oh. En uh, op een gegeven moment uh, doe je dat een tijdje... Nou, dan heb je er weer genoeg van. Dan salueer weer naar elkaar toe. En dan weet je, we stoppen ermee. Nou, dan ga je weer op de plank staan. Heerlijk, hè? Ja. leuk! Ja ja, ja, ja, ja. Even een Doe beetje muziek. Goed. Ik heb gehoord uh, van Marja dat je vooral uh, palingsound en de jaren 60 en 70 ja, uh, leuk ja, vindt. Dus ja. we gaan gewoon een beetje muziek uit die tijd draaien. Ja? Heel goed. We beginnen met de cast van uh, Sure Is a Cat. Een hele oude. Een hele goeie. Geert, uh, ja, de uh, cats, hè? Palingzout, waarom is dat. Uh, heeft dat uh, trekt hij jou dat aan eigenlijk? Ja, dat ging al uh, eigenlijk al van uh, heel uh, vroeger dat ik een kleine jongen was. Uh, mijn oom die had een, uh, een groot uh, café-restaurant in Abdam, vlakbij Alkmaar. En die verzorgde om de zoveel tijd uh, dansavonden. Uh, Oké, okay, ja. Yeah. Waaronder ook uh, met de cats. Ja. En uh, de Cats waren toen de tijd, waren ze natuurlijk... Uh, populair, ja, razend populair. Ja, razend ja, populair. Ja, ja, ja. En die hadden een eigen fanclub. En uh, dan huurden ze bijvoorbeeld uh, dat uh, café huurden ze helemaal af van ja. mijn oom. En dan mochten alleen maar leden van de catsclub, mochten daar de komen. Ja. ja. En dat was vreselijk druk. Want er mochten ma maximaal maar 800 mensen mochten er eigenlijk maar in. Ja. Van, de van de politie en de brandweer. Ja, we hebben wel uh, tijden gehad dat er duizend uh, oh. mensen tegelijk oh. allemaal oh. daar, daar ja. waren. Ja. Die ja. stonden hutje bij dus Ja. naar de kets te luisteren. Ja. En toen, de tijd, toen uh, stond mijn vader als uh, uitsmijter daar. Uh, ja? In, en zijn broers, die stonden achter de bar. Ja. En ik ja. werd meegenomen door mijn vader om uh, glaas op te halen. Dus dat, dus was, een, uh, ja. dat was een gouden ja. tijd. Ja, zeker. En toen had je natuurlijk... Uh, ja. Allemaal verschillende populaire dingetjes, koleniering en, en... En die heb je eigenlijk allemaal zien optreden dus? Die heb ik allemaal zien optreden. Ja? Oh, dat is en er leuk. waren ook Net. wel wat mindere optredens, want ja... Het Boerenland, dat, dat is zijn boerenknullen. En wij, nou die waren van sommige genre muziek niet echt... <lacht> nee, inderdaad. Ge ja. Zoals wij bijvoorbeeld, uh, Trio Helleniek was in die tijd ook heel populair. Oh, ja, ja. Maar er was een Griekse trio. Ja, ja. En nou, die werden ook wel eens een keertje ge. Seert en, nou Die kwamen dan naar optreden. Die, op die kwamen er maar, ook, ja. Maar er kwam geen hond. Nee. Dus kregen, op een gegeven moment kregen wij privéles van die Grieken, Sintraki en zo. Nee. <laughs> Want uh, ja, daar kwam geen eens. Echt. En get en min moesten ze ook niet. Die werden, nee, nee. die werden gewoon met tomaten bek bekool. Nee. Oh, nee. Dat is echt niet oh. normaal alle duifjes uh, op de, de ja, Dam, op, ja, het ja. Waren ze, dat, dat religieuze echtpaar, die waren, op een gegeven moment waren ze in de heren gegaan of zo. Ja, op ja. een gegeven moment wel. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar dat geeft niet. En bar. toen kwamen natuurlijk heel veel uh, ja, muziekbandjes uh, uit uh, uit Volendam. Ja. Toen de tijd werd Volendam werd klein Liverpool genoemd. Ja. Oh, ja. En uh, in ja. iedere uh, ja. knappe schuur daar zat wel een band. Ik geloof dat toen de tijd speelden er 25 bandjes. Ja, ongelooflijk. in die he. tijd. Ja. Hoe zou dat nou komen eigenlijk, he? waarom daar... Uh... Nou ja, kijk, die mensen uit Volendam, dat is een heel apart volk. Uh, die zijn zo uh, verbonden met, met, met muziek en, en, en nog uh, andere dingen ook, zoals uh, voetballen. Ze hebben ja. een van de grootste verenigingen van Nederland. Ja, klopt, ja. Uh, koor, ja. zingen. De, ja. Ze hebben de grootste koor, geloof ik, van, van Nederland. Oh. Op de staan na geloof ik. ja, ja. ja. Uh, ze hebben een gymnastiekvereniging. Nou, die is ook heel groot. Dus uh, uit alle hoeken en gaten ja. doen ze ergens aan mee. Ja. Verschrikkelijk cultureel. Maar misschien komt het ook omdat het... Ja, het blijft allemaal binnen het dorp. Je, je gaat ook volgens mij niet naar de grote stad, je blijft binnen het dorp wonen. Hè? Ja, het is, zo, het, is, het is zelfs zo erg dat uh, het bestaat eigenlijk uit Edam Vollendam. Ja? Edam okay. is eigenlijk zelfs nog de hoofdplaats en uh, Vollendam is dan de onderdeel deel daarvan. Ja. Maar het is zo'n haat en neid tussen die twee bevolkingsgroepen. Ja, echt waar? Ja, het was oh, toen de tijd zo. Dat, dat was een, een jongen in, uh, uit Vallendam. Een meisje had uit Eendam. Ja? Dan had hij een probleem. <laughs> en omgekeerd precies hetzelfde. Ja. Je had er gewoon geen uh, nee, nee. O, mensen zonde, ja. van ja, een ja. andere dorp uh, erbij. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal ja. veranderd. Want Vallendam is ja. behoorlijk wat uitgebreid met uh, ja. nieuwbouwwijken ja. en zo. Maar, maar nu toen, zou ik eigenlijk geen uh, bands uit Vallendam weer op kunnen noemen. je, ja. Smit. Ja. Ja. Ja, de 3 J's. De 3 J's. Oh, nou kijk. Jantje, Jantje, ja. Jantje, Jantje. Ja, ja Er Smeet. zijn nog een paar van Jans die Er zijn nog steeds wel bands uit ja. de BZN, natuurlijk. Ja, ja. De BZN natuurlijk. Ja, maar die doet het niet meer volgens nee, nee, mij. Nee, die nee. niet meer. Die nee. Stuk? nee, nee. <laughs> nee ja, die ja, hebben een paar wel. keer gesplitst natuurlijk. Die zangeres ging dan weer. Of er ja, kwam ja, een andere zangeres of zo. Uh, ja. Ik weet niet of hij nog zingt. Keizer. Of die nog leeft eigenlijk. weet ik eigenlijk niet. Ja, Oh, gelukkig. Maar die is gestopt. Ja. Die doet nou heel veel met zijn uh, kleinkinderen en die hebben geen tijd meer. <laughs> <laughs> Chanson de moer is er ook van hun? Ja. Nou, dan gaan we daar even naar luisteren, Ja. ja. was dit? En, uh, we gingen nog even verder. Pim vroeg net of er ook buitenlandse... Uh, ja, grote groepen, buitenlandse, grote grote buitenlandse groepen kwamen in... Uh, ja, de, de, ja, ik kan me nog herinneren dat ze toen, uh, toen de tijd was ook heel bekend uh, de Scorpions. En die kwamen uit Schotland. Ja. ja, met hallo Josephine. Ja, ja, <coughs> ja die kwamen die er wat van ook. Ja. Ja. Het waren ook mega uh, avonden... Gewoon uitverkocht. En die heb je allemaal gezien okay. Die heb ik, ik allemaal zeg, gezien, ja. Dat zeg, ja. Gratis even niks. Ja, ook dat nog. En ik, <laughs> en ik verdiende ook nog een centje. Ook nog, je kent het. Ja, ik, ik, ja. ik, ik ging met mijn vader mee en die was uitsmijter. Daar ja. in, die, in het café. En ik zelf uh, mocht van mijn vader mee om uh, zeg met maar de glazen, lege glaas glazen op te halen in de zaal. Nog echt nou, nog glas toen de tijd. Ja, dat was ja? nog echt glas. Ja. En uh, nou ja, dan kreeg ik daar uh, wat, uh, wat geld voor. Dus dat was meteen eens, uh, mijn zakcentje. <laughs> en, je, en je had natuurlijk uh, prachtig voor het uitkiezen. Want uh, ja, toen in, die, in die tijd was je nog wel uh, al een klein beetje rijp... voor uh, een kennismaking met de vrouwtjes. Ah, ook dat nog. <laughs> Zo. Dus het was een machtige tijd als je wilde gaan dansen. Dan had je te kust en te keur kon je het, oh. uh, uitkiezen. uitkiezen. Ja, zeker als je er ook ja. nog eens een keer werkte. Dan had je, had je ook nog weer een ja. stapje ja. voor, ja. En ik, ik heb me nog herinneren dat daar boven een uh, stuk of wat kamers had, mijn oom. En die had hij op een gegeven moment... Uh, kwamen er een uh, aantal Arabieren. Die uh, werkten een paar maanden op een uh, bo booreiland. Ja. En die waren toen uh, te gasten uh, bij mijn oom. Dus die sliepen, ja. sliepen daar. En als ze uh, dan zo'n dansavond waren... dan waren die uh, mensen natuurlijk ook nieuwsgierig. Dus die gingen ook even de zaal in uh, om te luisteren. Ja. Maar ja, die uh, wilde natuurlijk bediend worden. Want uh, er waren gasten met dik uh, ja. veel geld. Verdiende die. Is die uh, die ook dan aan mij. Van, uh, wil je voor ons even wat uh, okay, halen? Wat halen ja. Ja. Nou, en elke keer als ik wat uh, ging halen. Dan kreeg ik een gulden. Zo. Toen, toen de tijd. Ja, ja. Dus ik hield ja, ja. dus elke keer in de gaten... Er of er wat... ja, glas leeg was. Van, <laughs> wilt, wilt u nog wat drinken? Ja, dat is goed. Daar ging ik weer op ja. Ja, ja. En zo had ik een mooi avondje... Ja, ja. dat ik mijn vriendjes wat uit kon rijden. Ja, dat, uh, dat is leuk verdienen. Ja. Wat je net zei over die ruige bands... Ja, Top ruige zo, bands. Ja. Outsiders en zo. Nee. Ja, Q65. Q65, ja. ja. En uh, de, de, de, motions, de, ja, ja. de ruigste band die eigenlijk ook waren, vaak uh, vechtpartijen bij waren, dus bij, uh, waren toen in de tijd de Jets uit Utrecht. Jets, eigenlijk nooit van gehoord. Nee. Ja. Nee, ja. Nou, toen in de tijd waren ze aardig bekend, maar okay. eigenlijk een beetje nadelen, want overal waar ze kwamen, uh, braken rechten. vechtpartijen uit. Oh. Nou ja, dat heb je natuurlijk liever niet als, uh, nee, zeker niet, als kroeg eigenaar... Ja. want ze nee. slaan alles kort en klein. Ja. En uh, ja, we hebben een keer ook een... Uh, hebben ze een foutje gemaakt, mijn oom en uh, mijn vader. Dat was toen bij op, toevallig bij een optreden van de kids. Toen had, ja. Een aantal jongens, die zaten op een piano. En die ja. was van mijn oom. Dus mijn vader die zei tegen hey, de jongens, draf. Want, uh, zo, ja. ga, zo gaat hij kapot. Nou ja, ze oh, ja, dus, dus, uh, luisterden niet. Ze bleven er gewoon op zitten. <laughs> Ja. ja, mijn vader die, uh, ging naar zijn broer toe en die zegt van... ja, ze zit op de piano, wat, maar wat moeten we ermee? Want ze moeten er vanaf. Nou, toen zijn ze inderdaad uh, met z'n twee... Uh, een paar klappen. En hup, toen hebben ze een weer. paar klappen uh, gegeven. Maar mijn vader die had iemand geraakt in zijn gezicht met zijn zegelring. Oh, oh. Dus ja. Dus zijn hele gezicht uh, lag open. Ja. Oh, yeah. Nou, die heeft er een zaak van uh, gemaakt. Oh. Ja, toen heeft mijn vader een... Uh, een straf daarvoor gekregen. Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En, en het ja. ging dusdanig door het dorp heen. Dat, uh, ja, het werd natuurlijk doorverteld. Ja, ja, ja, van, ja. Je moet niet naar het café van Kuipers zijn, want als er iets gebeurt, is, zie je oh, van, op, in elkaar. Die, ja. Ja. Zo ging dat uh, ja. praatje in ieder geval. Ja, kleine wereld. Dus ze dus, kwamen ja. de hele tijd uh, kwamen een hele grote groep. Oh. Ja. Die kwamen gewoon niet meer bij mijn me oom. Nee. En het waren oh, dat behoorlijke jammer, ja. innemers. Ja, zij geloof misten gewoon een hoop geld in een maand. Ja. Aan die klanten. Dat heeft ja. hele tijd geduurd voordat ze weer een ah, okay. beetje in ja. genade ja. werd aangenomen door de inwoners van de opdam. Op opdam. Ja, Opdam. Op Op ja. ja. ja. Op maar de Beatles hebben daar toch ook een beetje in de buurt toch wel opgetreden? Ja, ja, ja, ja die, die, die zijn toen in uh, Blokker. In Blokker, ja. ja. In Blokker hebben ze opgetreden. Ja, er ja, was eigenlijk een, uh, een geheime uh, uh, uitzending daar al. Optreden. Ja, ja. ja. Dat was eigenlijk niet... niet maar moet je, te... je voorstellen, de Beatles in een dorp... nog nooit van gehoord. Blokker. ja Graag ja. ja. dat ze daar dan terechtkomen. Dat is heel apart. Ja, ik weet ook ja. niet precies hoe dat nou gekomen was. Maar in ieder geval, het is wel uitgelekt. Ja. En toen is het een, nou, het is een mega optreden geweest. En het was, ja, druk, druk, druk. Ja, het was ja. heel... Ja. Ja. Ja. Onwijs was het ja, dus. zo. Ja, het heeft natuurlijk uh, televisie, alle media hebben het gehaald. En, uh, ja. Ja, dat is... Uh, ik ben er toevallig dan niet heen gegaan, want ik, uh, had van tevoren uh, kreeg ik dat dat al uh, ook, ja. seintjes dat het ontzettend druk zou worden. Ja, dus ja. ik heb me er toen maar uh, niet aan uh, gewaagd. Ja, knap hoor. En vaak, vaak was het natuurlijk ook bij dat soort uh, optredens dat je heel vaak uh, ja, toch uh, vechtpartijen en dergelijke... Ja. Ja. Nou, daar had ik helemaal uh, al geen, cool. uh, geen trek in. Had je was... toen ook al Pleiners en Dijkers en zo, en uh, die twee groepen of zo? Ja, ja. Ja, ja? ja. ja. ja dat was het wel. Ja, waar had je nou geen uh, groepen? Ja, dat is ja. waar, ja. ja. Kijk, in iedere... In Bij iedere... ons Bennebroek viel wel mee. In Bennebroek viel wel mee? Ja. <laughs> in, in, iedere... in Amsterdam niet. <laughs> in iedere plaats had je wel uh, groepen. Ik uh, woonde toen de, tijd, uh, de hele tijd in Alkmaar. Ja, en daar had je ook buurten die een, uh, een naam hadden. Ik uh, kwam bijvoorbeeld van de spoor, uh, Oké. Okay. Uh, dat was ook ja. zo'n groep. En vooral als AZ dan thuis speelde, die speelde natuurlijk ah. midden in Alkmaar maar in de hout. Nee. Ja, dat was uh, elke keer bonje. In de spoorbuurt, ja, die, daar gingen de, de supporters van de tegenpartij, die moesten daar natuurlijk heen. Ja. Om met de trein weer naar huis ja, te gaan. Man. Ja, dan stonden ze bij het station, stonden ze die gasten op te wachten. Dus zo ik kan woonde, het niet veranderd. Ik woonde er vlak, vlak bij het station. Ja, ja. ja. Nou, uh, dat ging ook we, we hebben wel avonden gehad dat we ons moesten dekken, hoor, want dan ja. gingen de straatstenen eruit in de straat. Schade aan de auto's en dat soort dingen. Ja, ja, toch wel. Nou, wat dat betreft hebben ze het nu veel en veel beter voor elkaar. Ja. Want ze hebben expres nu het uh, stadion uh, buiten... ...al maar ja. aan, aan de rand ja, uh, neergelegd. En geen straatstenen meer. Hè? Nee, nou in ieder geval... Uh, <laughs> ...dat gebeurt gewoon niet meer. Nee. En ze hebben het zo daar mooi voor elkaar... ...dat als de wedstrijd afgelopen is... ...dan gaan de bussen met de tegenstanders... Hè, ...de ja. supporters ja. van de tegenpartij... ...die moeten eerst instappen... Uh, oh, in de bussen. En die gaan ja. meteen... hup, de ja. snelweg op. En ja. die zijn meteen weg. Ja. En ze hebben er ook van geleerd, zo, bijvoorbeeld, zo weinig mogelijk... Uh, politie. Er was natuurlijk altijd wel... ME aanwezig daar. Ja. Maar die, die waren elke keer zichtbaar aanwezig. Nou, dan, dat werkt natuurlijk... als een lop op de stier. Oh, dat doen ze dan je nou niet meer? Nee. Nu staan ze verdekt in de wijken. Ja. En dan zie je maar een paar... Uh, in en oh. om het stadion... een beetje patrouilleren... Ja. En als er wat aan de hand is, dan kennen ze zo die EME oproepen. Ja, en die staan ja. er binnen twee minuten, staan ze, zijn ze aanwezig. Oh, dat was slim inderdaad. Ja. Maar ja, ik, eh, sinds dat nieuwe stadion. Nou, ja. ik heb nog nooit geen vechtpartijen gezien hoor. En dat is wel wat anders als bij Ajax. Ja. Ja, ja ik kan me nog een, een de strijd herinneren. Toen was AZ al kampioen. En toen oh, zouden okay. wij uh, ja. dat vieren daar in Alkmaar. Ja. Maar toen speelden ze eerst nog tegen Ajax ja. in Amsterdam. Nou, en Ik van een mevrouw die kon aan kaarten komen via de baas en die hebben ze kunnen lenen twee kaarten. Toen zijn wij naar Ajax Tuurlijk, ja. AZ geweest. Ja. Maar ja, we kwamen in een vak. Dat, ze, hadden, ze hadden al gewaarschuwd van, kijk ke uit, je kan misschien bij Ajax -Ide terechtkomen. Ja, dus natuurlijk. niet, niet ja. jeugd. Niet ja. jeugd. Ja, dan... <lacht> voor, ja, voor geen, geen, geen shirtje aantrekken van AZ. <lacht> en dergelijke. Nou, wij zaten inderdaad in een vak, maar ja. AZ maakt dat wel even met 1-0, dus ik, ja, ja. ja okay, automatisch ging ik juichen. Dus die ja, kreeg ja, ja. al meteen uh, om me Shit, het is een AZ'er. Ja. Dus mijn me, dus vrouw zegt: ga zitten, gaan in je mond houden. Straks aan het tramland. Ja, nou en nou, ja. en nou maak je in diezelfde wedstrijd. Dus zie je wat de tegenwoordig doen. Ja. De supporters hebben natuurlijk allemaal uh, telefoontjes. Klopt. Ja. En als er yes. daar een, uh, rechts bijvoorbeeld een vechtpartij uitbreekt, nou, dan dus zie oh. je over dat het telefoontje zal gaan. En dan waarschuwen ze, ja. ze elkaar. Ja. Hup, dan gaan een heleboel. Die gaan naar ja. het vak en die gaan mee uh, slaan en uh, vechten. <laughs> ja, dat is... Uh, mevrouw werd er zo bang van. Ja, ik kan me voorstellen. Ze zegt, uh, ik wil weg, ik wil weg, want ja. ik vind het veel te eng worden. Ja. ja. Nou, niet. Heb ik, ik ben één keer ook in het stadion geweest, Ajax, feyenoord en maar heb me ook wel echt bedreigd gevoeld. Ja. Het, het is, je zit niet lekker in zo'n stadion. Nee, dat is, dit is echt de, de triest van woorden. Maar ik heb bij AZ, ik heb nog nooit een, een, een klap gezien. Ah. Nog nooit. En het is helemaal heel gemoedelijk. Ja, ja. ja. En Goed. Het, trouwens in de auto ook niet. De Even auto. weer wat muziek, hè? Uh, ja. De Outsiders met Touch. Oké. Okay. Ook wel een mooie, hè?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 I said, Dutch, I, I didn't even think that you, but I touched your little hand. Yeah, you look at me, I could see your eyes. but just as I hoped, as I hoped they would be. Well, touch I didn't need to touch you But I touched your hand Well, you also understand I've tried to look so like man and I've been with her all night long Sharing a feeling that grew strong We found ourselves a love couldn't possibly go on. I still hold her hand in mine. And it still makes me feel so fine. It's Ja, maar Stadsen. Ja. Je bent ook dorpsomroeper geweest. Ja. Hoe word je dat? Ja, dat kwam uh, eigenlijk zomaar op mijn pad. Ik, uh, toen ik hier uh, kwam wonen. Uh, mijn, mijn vrouw is z'n En uh, ja, ik was nog wel uh, ge, gecharmeerd van uh, optredens in, uh, in de krocht. En daar was onder andere ook bijvoorbeeld... Uh, uh, Volkorenvereniging De Wurf. Uh -huh. die, die trad daarop. Nou, en die deed een oproep van uh, wie wil ons versterken? En toen zeg ik tegen mijn vrouw van... Ja, uh, zal ik me opgeven? Nou, als je daar zin in hebt... Om toneel te spelen, dan geef je je op. Ja. Nou, dat heb ik dus inderdaad uh, gedaan. Want ja, ze zeiden tegen mij van... ja, je komt er niet zo makkelijk in, in Zandvoort. Want het is echt zo'n besloten gemeenschap. Ja, ja, dat echt, dan moet je echt je ja. wel je best doen uh, ja. om ertussen te komen. Ik zei, nou moet je eens opletten hoe ik dat ga doen. Nou, <lacht> dus ik heb, ik heb inderdaad mij opgegeven bij de Wurf. En uh, nou, in, in no time uh, droeg ik dus al het, uh, de klederdracht van Zandvoort. Ja. Dus ja, zo is ja. het eigenlijk al min of meer begonnen bij de Wurf. Nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En uh, ja, maar er werden nog geen, geen nieuwe stukken meer geschreven. Dus eigenlijk is de wurf bijna ter zielig, Want ja. ja, ze houden het natuurlijk gelukkig nog vol, de traditie. Ja. Maar het wordt steeds moeilijker om uh, mensen te krijgen die ja, dat willen gaan doen. Ja. En er worden ook geen nieuwe nee. stukken geschreven die uh, betrekking hebben op uh, oud-zandwoord en dergelijke. Oh, dus dat ja. moet wel een beetje. Op oud-Zandvoort moet het een beetje slaan. Ja, ja, dus, ja, ja, het liefste hebben ze natuurlijk dat je een beetje Zandvoorts dialect praat. Ah, ja, het, op die manier. Ja. Het Noord-Hollands, het, het, Noord het West-Fries, ja. legt ongeveer tegen okay. het Zandvoorts aan. Ja. Dus dat, dat, dat ging voor mij uh, aardig soepel om dan mee te draaien met de, met de wurf. Maar is er echt een Zandvoorts dialect? Ja, een beetje zangerig hè? Ja, het, is, het, is ja? het, zit, het zit tegen, tegen het West-Fries aan. Ja. Oh, niet Harms ja. of zo met die, nee. Geen ABN, hè? Nee, nee, ABN nee, nee ABN. geen ABN. Nee, nee. <laughs> Ook geen Leidse dus, R. <laughs> dus zo ben ik eigenlijk uh, begonnen als, als toneelspeler bij de Wurf. Oh, wat leuk. Maar goed, uh, ja, op een gegeven moment was het toch wel... Je, je verviel weer in de oude stukken steeds. Hè, en dat werd ja. een herhaling en herhaling. Dus ja, dat, uh, ik voelde me dat wat minder mee. En op een gegeven moment, uh, toen uh, werd ik uitgenodigd. Toen uh, was het met een verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen. En toen uh, vroeg uh, de, de dorpsverroeper uh, Klaas Koper die vroeg of ik uh, even bij de uitslag wilde komen s'avonds. Oké. Okay. Nou, en uh, dat heb ik toen gedaan. Ik vond het toen helemaal niet aan wat er aan de hand was. Maar ik stond op een gegeven moment met uh, Klaas uh, te, te praten. En uh, toen zegt hij op een gegeven moment: van... Uh, ja, uh, zou jij uh, mij uh, misschien willen opvolgen als dorpsverroeper? Hij zegt: Ik uh, ja, kom nou op een dusdanige leeftijd dat ik er eigenlijk mee wil uh, stoppen. Okay, yeah. En ik heb gehoord dat je nog een bij stem bent. Ja. Nou ja, en toen moest ik uh, eigenlijk zeggen... wat van... Uh, in het nee, zandvoorts ja. zeggen. Ja. Nou, dat heb ik dat inderdaad gedaan. Maar ja, uh, zodanig hard... dat een uh, journalist die zag, was aanwezig... Ja. en die kwam meteen met een microfoon onder mijn gezicht. Oh, okay. Ja, we hebben een nieuwe torpsmoed. <laughs> ik zeg, ho, ho, wacht even, wacht even. <laughs> Niet al te snel... Maar doe het voor ons ook eens een keertje, uh, het Zandvoortse accent, het zangerige. Nou, zegt het Voort, zegt het Voort. Oh ja. Ja. ja. ja. ja. Het nou, je hebt ook een mooie, harde stem. Ja, ja. Ja, ik heb veel uh, gezongen en horen en, en dergelijke. En bij de Marseille zat ik ook in het... Uh, ja. horen. Dus ik Goed, ben altijd wel met, ja. met muziek uh, bezig geweest. Ja, ja. Vanaf jongse ze aan. En uh, nu ook niet meer, of nog steeds? Nee, op dat is het, uh, ja, het, het laatste heb ik dan uh, in het kerkkoor nog gezongen ja. en uh, bij onze seniorenvereniging heb ik nog uh, gezongen, oh, okay. yeah. omdat ze toen wat stemmen uh, ja, tekort hadden. Ja. Ja. Dus toen zeiden ze van nou, jij hebt dan wel een uh, aardige ja, stem. Je dus staat wel voor drie. <laughs> ja, die kunnen we wel goed gebruiken, dus ja, ik heb dat ja. ook wel uh, een aantal jaren gedaan. En toen, ik al, en toen ik al dus, dus die vraag kreeg van Klaas... toen heb ik er eerst even een paar nachten over geslapen. Ja, goed. Uh, mevrouw die was er ook wel uh, gecharmeerd van. En mijn schoonmoeder ah. en mijn schoonvader ook. Ja, ja. ja, ook belangrijk. Ja, ja Die ja. vonden dat ook prachtig, dat, uh, dat uh, traditie. Dus maar dat het is moest... toch niet zoveel werk? Want hoe vaak doe je het? Toch alleen met uh, feesten en partijen of zo? Nou, ja? kijk. Het, het, je ziet het aan de aankondigingen in, in het dorp. Ja. Dat er heel wat te doen is in het jaar... Ja, dus al die evenementen, dat kun je aankondigen. Ja, dat is waar. Okay, ja. Ja, misschien ik, het afgelopen jaar wat minder was. Maar, ja. ja, dat ja. komt natuurlijk ja. door de omstandigheden. Ja, ja, okay. ja. Maar normaal gesproken is er bijna iedere week wel uh, iets te doen in het dorp. En dan lopen ze rond en dus slaan ze op zo'n dingen. Dan, uh, ja, en dan, les, dan les, kondigen, kondigen jaar wat er dat uh, weekend uh, te doen is. ja okay, nou, Je leuk. doet uh, bijvoorbeeld uh, huwelijken. Aanstaande huwelijken, die uh, ga je al... Uh, oh, die ook? Ja, ja die oh. ga je ook... Uh, als je ingehuurd ah. wordt, ga je die... Uh, ...voorbereiden en dan ga je naar het huis van de bruid. Ze kunnen jou ook inhuren inderdaad. ja, ja, ja, dus ja. Oh, Oké, okay, als je getrouwd gaat oh, trouwen, dat is misschien wel leuk. Ja, we ja. gaan. Ja, nu ben ik het niet meer. Nu nee, geen okay. nee, we omgegaan. hebben geen dorpsomroepen meer. Nee, ik heb het acht jaar, bijna acht jaar gedaan. En uh, uh, ja, ik trad uh, meer buiten het dorp op als uh, in het dorp. Okay, en dat vond ik ja. eigenlijk jammer. Ik ben, ik ben lid geworden van een uh, stads- en dorpsomroepsvereniging... Pionkel. En die, en die uh, organiseren in den landen allerlei uh, optredens. En, uh, zoals bijvoorbeeld als een stad of een uh, 700 jaar bestaat of 600 ja, natuurlijk, jaar. Ja. En dan ja. probeert uh, Iemand van de, van de vereniging die probeert daar een, een concours op te zetten. Ja. Ja. En dan komt uit het hele land en uit België en uit Amerika komen dan omroepers. Ja, en dan zelf. doen we een ja. wedstrijd. Je krijgt dan een, uh, twee keer de gelegenheid om een roep te doen. Ja. Eén keer een vrije roep, dan mag je je eigen dorp of stad uh, aanprijzen. Helemaal, aanprijzen. Ja, ja, ja. En de andere ja. keer krijg je gewoon uh, vanuit de, de, de, de text, gemeente stop, ja. Ja. krijg je een opdracht. Dus okay. iedere uh, omroeper die krijgt een opdracht en daar moet je dan een verhaal van maken van uh, twee minuten. Oh, dat moet je zelf doen. Je krijgt het ja. steekwoorden. en, dan en dan door je, je stijl zelf... en, en door je aankleding en dergelijke. Okay. Ja. Worden de punten gegeven? Oh, wat leuk. Ja. En dan uh, is dat, ja, er komt er een winnaar uit en uh, ja. het gaat dan om één, uh, twee en drie. En dat is wel leuk. Ja. Heb je het wel eens gewonnen? Nee, nee, nee. Nee? nee? nee ik heb oh, niet zo da dusdanig uh, uh, dat, dat ik dat, uh, in de prijzen ben gevallen. Nee, ik denk wel, ook ja, dat ja. het komt door, de, uh, door je, je, je kledij. Ja? Je kledij. dat spreekt een heleboel mensen niet zo aan, hè? Kijk, een heleboel van die uh, omroepers, mm -hmm. die zijn gekleed als, als een soort van heer Klopt, ja, een beetje oud. Nou, ja, ja. dus die, ja. ja. die hebben... Ja. Een, Kostuums aan. Ah, ja. Die zijn om uh, het, hè? Ja. af te likken. Dat, uh, dat ja. Zo ja, Die okay. ja. nou, ze zijn zelfs met een vrouw. Die hetzelfde gekleed is. Ja. En daar gaan ze dan overal naartoe. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nou, ja, en je, je hebt erbij. Die, die, die, ja, die hebben dus zo'n danige mooie, mooie stem. En een harde ja. stem. En nu een paar jaar hebben we een hele jonge omroeper. Nou, die jongen die is zo goed. En ja. dat valt gewoon niet... Uh, niet tegenop. Nee. nee, niet tegenop ja, wat te, te, te ja. vechten. Ja. Ah, incidenteel wordt er een keer eh, een andere eerst. Ja, ja. Maar over het algemeen zit hij wel bij de prijswinnaars. Goed ah, leuk, ja. ja. En waar dus komt hij ja. vandaan? Die komt uit Sneek. Uit Sneek? Ja, uit Sneek. Ja. En zijn vader doet ook mee. En die woont in Eilst. Ah, okay. En die zitten vaak ook uh, in, de, in de prijs. Zijn ja. vader. Nee, dus het, het zit echt in het ja, is Het ja. is echt van vader op zoon. Ja, het is echt gegeven. in het bloed. Ja. Maar het is leuk om. Het, het is een hele leuke groep. en We gaan heel goed met elkaar om als we bij die concoursen. Ja, wordt leuk. En als je, ja, als je de wedstrijd begint, ja, dan uh, is iedereen van zijn eigen bezig. Ja, tuurlijk. Dat is altijd, ja. Ja. En in de, tij, in de pauze dan kom je weer bij elkaar. En dan bespreek ja. je, je het weer van. Oh, dat was wel mooi van jou. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar als je Zandvoort ja. promoot... Wat, wat, wat breng je van Zandvoort dan voornamelijk... Uh, in, in andere steden... om, te, om Zandvoort te ah, ja, promoten? Zo, sowieso... Uh, hoe het dorp er zelf bij ligt. Je, je zit aan de zee, je zit aan de duinen. Ja, ja. Je hebt ja. natuurlijk een heel leuk dorp. Je hebt het uh, circuit. Nou, dat kun je allemaal aanprijzen, vooral nu. Ja, en zeker. Het is, ja. het is ja. uh, wat dat betreft jammer Zimmer. dat ik uh, een paar jaar geleden gestopt ben. Ja, dan is ja. dat dit natuurlijk een uitgelezen moment ja. geweest. Om die uh, aan te prijzen. Die nou, je de, kan het weer oppakken. Huh? Nou, nee. ik ben geen Aantje David. Oh. <laughs> <laughs> ik, ik, ik heb in ieder geval... ja, heb, We hebben een nieuwe burgemeester, maar ik heb hem er nog niet over gehoord. Nee. nee. nee. Nou dat ja, ja wel, dan dan we zullen het, he? het ja, weer eens in even de de... onder de aandacht brengen. Ja, Nick uh, Meijer nou. heeft uh, ja. toen wel de, de, de zaak op, uh, op, weer, weer op poten willen zetten. Ja. Dus die hebt toen wel... Uh, een oproep dat gedaan okay. in de krant ja. om uh, eventueel het uh, uh, beroep van... Uh, nou, beroep, is een uh, hobby, ja. van uh, dorpsomroeper weer... Uh, ja, ik te dacht dien. dat we er eentje hadden hoor, maar blijkbaar niet dus. Nee, we nee. hebben een jaar koper en daarna kwam Gerard Kuiper. En ja. daarna, nu, na jou nee. is niemand is gekomen. is er meer geweest. Oh, ja. Nee, en er waren oh. wel twee kandidaten die zich hadden opgegeven. Ja. Maar die zijn toch alle twee uh, weer uh, afgehaakt. Te licht, ja, okay. dus, ja, het is jammer. ja. Dus nu op dat moment is het uh, ja, een, een factuur... Weer even wat muziek. Nu krijgen we de George Baker selectie met uh, Paloma Blanca. Okay. We're We zijn er weer. <laughs> we hebben het nog even hebben over de seniorenvereniging. Daar doe je heel veel voor. Hè? Ook nu in coronatijd. Ja, we proberen. Het eigenlijk een beetje allemaal op zijn grond ligt. Ja, we proberen in ieder geval wat uh, van te, te maken elke keer. Want ja, het, uh, officieel legt het natuurlijk helemaal stil. Ja. Onze activiteiten, die mogen gewoon niet. En uh, ja, wij, wij zijn natuurlijk uh, afhankelijk van uh, de krocht. Nou ja, die is op dit moment dicht. Ja. Dus we kunnen nergens optreden ook. Ergens mee. Dus ja, op dit moment moet je het doen met... Uh, zeg maar, uh, het maken van een, uh, een leesbare nieuwsbrief. Hey, maar ja, ook kopij uh, heb je soms wel eens een beetje tekort. Maar we proberen wel elke keer uh, de mensen, de leden... een nieuwsbrief te geven. Even, ja. Zodat ze wat om handen hebben om te lezen. Ja, en, ik denk dat de vereniging nou juist heel belangrijk is. Dat toch elkaar een beetje helpen Dat elkaar... Uh, ja. ja. het sociale contact is een stuk minder. Hè? Ja, klopt. Mij is dat wel een groot ja. Uh, zorgpunt? Ja, en we krijgen gelukkig dus elke keer uh, als wij wat wel wat organiseren, krijgen we toch wel reacties van de, van de leden van ah oh, wat leuk dat jullie ja. dat, dat hebben gedaan. Ja, ja, of, ja, ja, ja. We hebben bijvoorbeeld een, een arrangement. Uh, hebben gegeven met het nieuwe museum. Klopt, ja. Die was toen ja. een tijdje open. Ja, heel goedkoop ja. inderdaad. Ja. Dus we uh, hebben ja. met de manager daar ja. gesproken. En hij zegt, nou, ik wil wel wat voor de senioren doen. Slim. Ja. Ik zeg, nou, uh, kom maar voor de draad mee. Hij zegt, nou, ja. we hebben arrangementen. Er was toen de tijd een uh, film wat gemaakt uh, werd. Ja, ja. die van, uh, hele wand inderdaad. Ja, en ja die met... wand. Ja. Ja. Nou, dat is heel hartstikke leuk. Ja. Dat is een film van twaalf minuten. En hij had dan wat uh, arrangementjes bij, uh, zoals uh, koffie met gebak en... Uh, in ja. een proeverij van bier en wijn en, dat, en ja. een lunch. Nou, De ja, leden hebben dat leuk. allemaal ja. tegen gereduceerde ja. prijs kunnen aanbieden. Ja, ik hoor een heel positieve verhalen over. Ja. ja, en daar zijn er toen een heleboel mensen ja. naar, zijn er naartoe gegaan. Ja. ja, tot hij weer op slot ging. Ja. Ja. Dus toen lag het weer stil. wel ja. Nou, ja, gaat het elke keer maar weer. Nou, nu is gelukkig weer de Pasen. Nou ja, proberen we toch nog wat uh, te oh. doen voor de leden dat we ze toch een beetje betrekken van, nou, we zijn jullie niet vergeten. Ja, klopt, ja. Dus ja, uh, ja we doen ook elke keer bij verjaardagen verjaardag, sturen we de leden allemaal een, een verjaardagskaart. oh echt waar? Ja. Oh, oké. Okay. En uh, die laten we wel eens door iemand uit Zandvoort uh, maken. Ja, In ja. de hand en dergelijke. Ja. En dan zijn ze ook, oh, zijn ook al gedacht, heel ja. content, content, content. Natuurlijk, zijn. ja. Een we krijgen elke dan een keer dan een, uh, een telefoontje of een uh, e-mailtje van, nou uh, oh, hartstikke leuk zo'n kaart. en ja. Dan ah, zijn weer kleine uh, dingen, ja, ja. een, loskoop, een ja. percentje, ja. He, we hebben een bloemenbon gegeven met de kerst. Ja, nou. Nou, dat konden ze besteden bij uh, een paar bloemenzaken hier in het dorp. Nou, eentje je meteen weer een paar uh, ondernemers die je daarmee steunt. Ja, heel ja. snel En, de, en ja. de mensen zeggen van, nou dat is toch leuk, zeg, hé, kom je erop? Dat vind ik ook inderdaad, ja. ja, ja. ik zou proberen elke keer toch uh, je leden maar vast te houden. En ja. kom je nu veel eenzaamheid tegen in deze tijd? Nou, het, het gekke vind ik, wat het mij bevreemdt, als, als wij normaal gesproken wel vol zitten met evenementen... dan is onze uh, telefoon, die staat roodgloeiend... als ze mensen kunnen opgeven voor een bepaald evenement. Ja. En ik dacht, toen de corona dus uh, begon... Ja. toen dacht ik, nou, er zullen nou wel een, een, een eenzame mensen zijn... die gaan telefoneren, ja. hoe, uh, hoe erg ze het vinden. Ja. Nou, ik moet zeggen, onze telefoon is gewoon dood, zowat. Ja. Je krijgt heel af en toe... Krijg je een, uh, mm. iemand aan de lijn... die even een verlegen is op een praatje. Ja, meer oké. Maar, maar ah, okay. voor de rest, ik hoor ze bijna niet. Of ze zijn er berusten erin. Ik, ik weet of niet wat het is, ja, maar... Uh, maar ja... Uh, waarom zouden ze jullie bellen? Nou, als, als ze, hebben, als ze behoefte hebben aan een praatje... en ze wil iemand... Uh, oh, dan kan je zo... Ik kunnen ze natuurlijk eventjes een, een belletje plegen. Ja, misschien van, moet je dat eens oproepen, inderdaad. Ja. ja. ja. Kijk, ja, we kunnen het ook, uh, we zeggen het ook wel eens in onze nieuwe brief. Ja. En uh, er zijn natuurlijk ook uh, gelukkig andere uh, dingen die. die uh, ja, zoals pluspunten zo, dan kan pluspunten je ook naar Pluspunten zijn, zo, zijn, ja, zijn ja, ook een ja. hele grote ja. speler. Ja. Je hebt de luisterlijn, dus dan uh, kunnen ze ook naar bellen als je verleger zit om. Ja, een, om maar te uh, Gerard, ik ga je onderbreken, want we gaan er ja. even tussenuit voor uh, het nieuws.